De politie in Groningen maakt zich ernstige zorgen... over een vermiste agent in opleiding. De 30-jarige man is sinds gisterochtend niet meer gezien. Hij heeft volgens de politie zijn dienstwapen bij zich. Zowel de politie als de familie van de man vrezen voor zijn gezondheid. Het weer. In het oosten strenge vorst, in het westen vriest het matig. Morgenochtend begint de dag koud. Een stevige noordoostenwind veroorzaakt een zeer lage gevoelstemperatuur. In de middag is het vrij zonnig. Het wordt ongeveer min drie graden. Dit was het NOS-journaal. Artikel 18 van de Geneva Convention. Hospitals, to om care in times van conflict. aan de wounded en zieken, de infirme en maternity cases. mag in no circumstances het object van attack, zijn. maar op alle times respecteren en protected. Als we in oorlogstijd respect hebben voor hulpverleners. waarom dan niet in vredestijd?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 Dat vestje, dat jurkje, maar dan die schoenen ook. Want het is 3 is 2 bij WKAM.nl. Drie sale kopen, 2 betalen op mode en schoenen. Van merken als Vero Moda, Villa, Max. Dus alle 3 is 2 aanbiedingen tot en met 6 februari. Eerst Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9. Erik van Eerdenburg, dat is de baas van Lowlands. En Jan Smeets, dat is de chef Pinkpop. Zo meteen zijn ze hier, want het is topdrukte achter de schermen in de Festivalland. En we gaan reizen met Floortje Dessing, want er is meer dan uh, een vliegtuig of een touringcar. Je kan ook reizen met een vrachtschip. Dan vaar je gewoon op dat vrachtschip mee. En dat, uh, dan beleef je wat een mooie avontuur. Dat hoor je straks. En er wordt gevoetbald. AZ speelt tegen GVVV. En Ronald van der G, die volgt deze topper. Misschien gaat AZ nu wel scoren? Nee, dat gaat AZ niet. Dus blijft het 1-0 voor GVVV. Dat is de grote verrassing vanuit Alkmaar. Het is inmiddels alweer een minuut of uh, zeven geleden. Maar uh, een van de spaarzame momenten dat GVVV in de buurt was van het uh, strafstopgebied van AZ. En ingooi aan de linkerkant een combinatie tussen Van Eck en Van Negenburg. De 37-jarige spits. En uiteindelijk schiet hij hem uit een onmogelijke positie aan uh, de linkerkant van het strafstopgebied. Hoog in de verre hoek. Esther moet graaien. En de verrassing is daar. GVVV leidt met 1-0 tegen AZ. Roland, kan je niet gewoon zeggen GVV? Ja. Dat doen we, doen we vanavond. <lacht> ja. Lijkt wat makkelijker. Kom goed. Meekijken hier in de studio, uh, dat kan. En dan zie je Luc. En dan weer een blauwe trui, Luc. <laughs> ja, sorry. <laughs> uh, Radio1.nl. En dan klik je op de webcam. Today's topics. Nou, Luc, TGTW. is yes, top 5. Eerst nummer 5. Het geluidsfragment staat daar van Otto van Bismarck. Wij hebben alles in het maat. Naar het is het afbeelde. En dan we ook het is. Goed, die is een het in.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 Uh, we gaan naar Ronald toe, geloof ik, hè? Ronald. Dat ja, het is 1-1 geworden. De held van de avond was de keeper tot uh, nu toe. Johan Jansen. Hij roosde alles uit de goal. Maar nu mocht Martin een vrije trap nemen. De rechterkant van het schafschroefgebied. In één keer op de goalie af. En toen grijden die gruwelijk mis. En nu is hij dus iets stabiel. 1-1 is de nieuwe tussenstand in Elkemaar. Van g terug v -trippel, van Bismarck. Een paar woorden sprak hij dus. En hij zong ook een studentenlied en een stuk van een Frans volkslied. Wel opvallend is zijn stem. Die zou namelijk een piepstem hebben, maar dat valt het reuze mee. Ik vind dat reuze mee -verhaal. Ik heb het fragment uh, ook beluisterd. Het staat uh, zoals tegenwoordig alles op, uh, op internet. Internet, ja. Dat uh, gaat echt wel door. En ik kan <laughs> niet zeggen dat hij echt een, uh, een piepstemmetje heeft. Ik vind het een... Uh, hij praat... Uh, uh, bewust, uh, heel gericht en, uh, en laat zich ook uh, helemaal niet intimideren... door al die moderne technologie. Ja, en die moderne technologie is dan een wasrol. Daar is het opgenomen, wat logisch is, want in de 19e eeuw... hadden iPhones nog geen opnamefunctie. <lacht> dan nummer vier. Kinnendagverblijven hebben de afgelopen tien jaar... steeds meer mannen zien verdwijnen. Een man voor de groep. Dat is een unicum. Ja, ja, dat vind ik wel. Dat, uh, moet, uh, ik ben de enige man die werkt. En de rest werken we vrouwen. En... Bij de baby's hebben we nog een babyleider, wat ook uniek is. Het was al slecht gesteld met het aantal mannen... maar door de Amsterdamse zedenzaak is dat alleen maar minder geworden. Ja. Maar er leeft dus angst bij ouders... om hun kinderen bij een man alleen achter te laten. Ja, het is klaarblijkelijk wel, ja. Mag niet kameel? Zullen we nog een liedje zingen voordat we slapen gaan? O in het bos laat je mama... Nog nee, nee, nee. <laughs> niet, nog. Olifanten leven er in het bos. Wat <laughs> doen? Goed. Anyway, volgens experts zou het wel goed zijn als er eens een keer wat meer mannen in de kinderopvang gaan werken. Want kinderen hebben ook een man als rolmodel nodig. Morgen hebben we een mannenborrel. Nodig we allemaal, oh, mannenborrel. Nodigen we alle mannen uit met bieren en witte Bij ons op kantoor van Estro. Mannen bij ons maar ook mannen van andere organisaties, om met elkaar de dialoog aan te gaan. En vooral het creëren van een trots, want we hebben die mannen keihard nodig. Heerlijk, met bier en borrelnoot te praten over kinderen. Leuk, man. Goed, nummer drie, dat is de lijst. Ja, en op die lijst... staan posten waarop extra bezuinigd kan worden. De lijst... Circuleert rond in Den Haag en vanaf nu dus ook in de rest van Nederland en online. Op de lijst hey. staan van die logische bezuinigingsposten... zoals de hypotheekrente aftrek, de zorg, de pensioenen... maar ook echt totale crazy bezuinigingen... zoals een extra bezuiniging van 100 miljoen op de publieke omroep. Belachelijk. Nou ja, het is eigenlijk een soort uh, menukaart. <laughs> een inventarisatie op basis van uh, oude ambtelijke stukken... en de verkiezingsprogramma's van de regeringspartijen. Het is ook nog een lijst... <middels> die aangevuld kan worden. Maar met deze lijst...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 En willen nu dus opheldering. vicepremier Maxime Verhagen kan zelfs zijn eigen kandidatuur als leider van het CDA... wat dus helemaal niemand wil, hè. laat dat duidelijk zijn. <lacht> zelfs dat kan Verhagen downplayen. Dus zo'n opzomming... Nee, oh, wacht, nee, opzomming niet. Uh, zo'n opzomming met bezuinigingen downplayt Maxime ook wel van tafel. Ik uh, heb wel eens eerder allerlei lijstjes gezien... Uh, van, van, van Kamerleden, uh, van uh, die, uh, ideeën die, die overal leven...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 Dan nummer 2, dat is de kou. Of nee, ik zeg het eigenlijk niet goed. Het is de fucking kou. Want oh, oh, oh, oh, het oh, is toch koud. Kijken we naar het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Heel koud. Minimumtemperaturen die lopen uiteen. Van min 6 graden in Zeeland tot min 11 in Limburg. Morgen is het weer volop zon. In de loop van de dag misschien een enkel sneeuwbuitje op de Wadden. Middagtemperaturen tussen min 2 en min 6 graden. Bovendien waait er een koude Noordoostwind. Ah, niet normaal, dus Siberische toestanden in ons lauwe kikkerland. Niet zo gek dus dat het RFM ons gaat waarschuwen. Ja, en nu hoort het, het is koud. Heel koud. Het is zo verschrikkelijk koud. gevoelstemperatuur kan zelfs oplopen tot min 15 graden. Komt ook door dat nare noordoostenwindje. Ja, dat zijn wij Nederlanders niet gewend. En daarom heeft het RIVM tips op de website gezet om onderkoeling tegen te gaan. Ja, want met deze temperatuur ligt onderkoeling natuurlijk op de loer. Een van de tips is dat je dus niet naakt over straat moet deze week. Dan moet je goed kleden. En ja. uh, je plannen een beetje aanpassen aan de weersverwachting. En uh, <laughs> kijk, we zijn natuurlijk alleen maar warme huizen gewend. En warme auto's. En warm ook mijn vervoer. En vooral stel je stap in je auto en je echt pech. Of je vergeet te tanken of je denkt van ach, ik haal het nog wel. En je hebt geen jas bij je, wat ik nog wel eens voorkomt, dan, uh, ja, dan ben je nog niet jarig. Nou, fijn dat het RIVM waarschuwt. Het is koud, doe dus een jas aan. En als je erin hebt, zet een muts op. En je ziet dat ook wel eens mensen met van die handschoenen aan, maar dat zijn echt mietjes, dus dat hoeft niet per se. <lacht> Overigens is de kou niet alleen maar voor ons balen. Ja, het is buiten nu zo koud, en het wordt nog kouder dit weekend, koud. dat je je afvraagt, hoe gaat het nou verder met de vogels? Uh, Luc, goedemiddag. Ja, hey, hallo. Ja, de temperatuur was vanochtend min 5 tot min 11 graden. En vorige week zaten wij volgens mij nog op, nou, 15 graden hoger minimaal. Hè? Ja, ja, ja, ik zei al, het is echt fucking koud. Ja, vertel, hebben vogels daar nou last van? Ah ja, je ziet wel dat vogels wat minder mals worden als ze in de kou hebben gelegen. Eh, ze moeten toch wat harde knokken hè, voor hun leventje En ja, dat is dan niet goed voor de smaak natuurlijk. En zit daar dan een verschil in, ik kan me voorstellen, we grote, Vogels met een, met een reserve dat die er beter tegen kunnen. Ja. Dan die hele kleine beestjes. Zit daar verschil in? Ja, mussen merels, die zijn zo klein dan moet je ze echt gaan grillen. Wil je er nog iets lekkers van kunnen maken? Een beetje balsamico al zijn, het helpt heel erg. Grotere vogels, zoals verzand of truisvogels, ja, die blijven echt ondanks de kou ook wel gewoon goed. Die hebben echt alleen een beetje peper nodig, of een jopje sausje. En dan, ja, dan moet je er wel wat mee doen. <laughs> maar dat is dus wel slim om, om toch wel even wat te doen. Want heel veel mensen hebben dat niet gedaan de afgelopen tijd natuurlijk. Mm. Maar, maar nu is het toch wel slim om, om dat alsnog uh, te doen. Ja, als je een beetje lekker wil eten, dan zou ik het zeker doen. Gewoon een beetje aanmaken met wat olie, gesnip het uitje en je hebt echt een heerlijke mout. Okay. Tot slot, hè? eenden en andere watervogels. Moeten we daar nog iets voor doen of moeten we die gewoon met rust laten? Ja, nee, ben je gek. Die zijn nu juist ja, super lekker. Eenden zijn kou echt wat meer gewend, dus die blijven gewoon goed. En wat ook lekker is, gedroogde eend. Dan kan je lekker tijdens een schaat een beetje op zijn vleugel knagen. Is echt lekker. Nou, dankjewel, Luc. Dus nou, dat gaan we dan doen. Dankjewel voor je tips. Ja, graag gedaan. Dag. Dag. Dag. Goed, nummer één dan nog. Dat is natuurlijk de tocht. Uiteraard, 15 jaar na de vorige wordt hij dit jaar opnieuw gereden. Dames en heren, welkom. Het gaat Ja, legendarische vanmiddag, woorden vanmiddag om half drie door de voorzitter van de Elfstedevereniging. Aanstaande zaterdag wordt de 16 Elfsteden toch gereden en de voorbereidingen zijn in volle gang. Ja, het is feest. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Goed weer Sterne en het uitzicht en links en rechts, het is alle keer iets. Ja. We binden er natuurlijk altijd maar de waande van nou, hebben we die tocht al horen? En uh, daar zijn we juist er allemaal mee bezig geweest en van de morgen hebben we het weer helemaal verkend. Ja, nou, en? Ja, dat gaat toch. Geertroch, Island, landbrei, heel Nederland blij, want de tocht der tochten gaat troch. Uh, de profsgaat, maakt zich klaar voor de wedstrijd van hun leven. Jazeker, we zijn daar eigenlijk, wel letten elke keer, uh, elke dag hebben we het erover. Dus uh, ik heb er zin in. Da daar draait het wel om. <laughs> ja, iedereen heeft er zin in. Zaterdag 4 februari, 5 uur in de ochtend gaan de wedstrijden renners van stad. Dus uh, noteer het in je agenda en zet natuurlijk de wet er. Dekker, mm. vijf uur, willen Willemijn. Zin in. Even ik iets gerust. Wat? Huh? Nee, vijf uur, gewoon lekker lekker zitten. <laughs> De morgen. Je wordt gelincht, Luc. Ja, iets heel anders nu. Engeland dan. Ik kondigde gisteren aan om een oorlogsschip naar de Valkland-eilanden te sturen. Dat is natuurlijk niet de eerste keer dat ze dat doen. <coughs> Pardon. In april is het 30 jaar geleden dat de Falklandoorlog tussen Engeland en Argentinië uitbrak. In BNN Today duiken we iedere dag het geschiedenisboek in aan de hand van de actualiteit. Historicus Joost Augustijn, goedenavond. Goedenavond. In 1982 uh, in, in verklaarde Thatcher de oorlog aan de Falklandeilanden. Even recapituleren. waar ging dat ook alweer over? Uh, nou, een ja, groepje eilanden ergens in de, uh, nog ten, no ten zuiden van Zuid-Amerika, uh, aan, de, aan de kant van Argentinië. En Argentinië claimde dat, die wilde dat hebben. En uh, het was in Engeland. Ja, en, en dan denk je een oorlog, dat zal wel uh, echt ergens omgaan. Uh, nou, dat ging het niet, hè. Het was meer een, uh, van beide partijen een, een trucje om uh, hun, hun populariteit op te krikken. Ja, in Argentinië had je militaire junta, uh, die uh, zat een beetje in een probleem. Er was heel veel weerstand tegen, nou, een beetje zorgeta, die uh, richting moet je even aan denken. Die probeerde zeg maar, een buitenlandse vijand te zoeken om uh, de binnenlandse problemen een beetje te overwinnen en steun te krijgen voor het regime. En die dachten van nou die eilanden die, uh, die zijn eigenlijk van ons, die claimen ze al heel lang. Uh, en Engeland die zat daar, die was daar de kolonisator. En ze dachten nou Engeland die, die eilanden stelt niet veel voor, wonen een paar schapenboeren en uh, waarom zou Engeland daarover gaan vechten? Dus als wij die nu inpikken dan... Uh, dan maken wij oh. mooie hier in ons eigen land en dan, dan ja... Precies. Ja. Uh, alleen hadden ze niet op gerekend dat uh, Engeland ook een beetje... Tetsen, die was net aan de macht gekomen en die had een heleboel uh, bedrijven uh, geprivatiseerd waar heel veel mensen ontslagen heel veel werklozen. Dus dat was heel impopulair. En ze dachten van nou, uh, zo'n oorlog, dat, uh, dat is eigenlijk wel mooi, Dan komen alle mensen achter mij staan. Ja. Uh, dus ze gingen wel degelijk vechten en hadden Argentijnen niet op gerekend. Nee. En uh, dat duurde niet lang, hè? Niet heel lang, nee. De Engelsen waren toch wat sterker, die hadden meer marine en meer luchtmacht en die Verklaarde de oorlog, stuurde net als nu een beetje oorlogsschepen die kant op. Ook nu, net als nu, met een prins aan boord. Uh, en veroverde de eilanden terug. Ja. Nou, nou um, hebben ze natuurlijk nu die oorlogsbodem die kant op gestuurd. Er is wat spanning, maar dat gaat toch niet echt uit de hand lopen? Nee, dat lijkt, dat lijkt onwaarschijnlijk. Uh, Cameron doet het wel een beetje, de premier van Engeland doet het wel een beetje. Omdat ze, ook in Engeland nu, uh, met de crisis is het natuurlijk niet heel erg, gaat het niet alles heel erg goed. Dus hij heeft wel iets nodig om een beetje de aandacht af te leiden van uh, binnenlandse problemen. Maar in Argentinië hebben we nu geen dictatuur, maar gewoon een uh, beschaafde democratie. En die heeft uh, geen behoefte aan een, aan een oorlog. En Engeland eigenlijk ook niet. Nee, dus het is een beetje voor de show eigenlijk. Een beetje wel. Ja. Joost Augustijn, dankjewel. Geen dank. Radio 1, The Today. Zometeen gaan we weer reizen met Floortje Dessing. Je kunt natuurlijk vliegen, met de auto, bus pakken of je reist mee per vruchtschip. Daarover hoor je zometeen alles. En de bazen van Pinkpop en Lowland zijn te gast, want het is topdrukte achter de schermen bij de grote festivals. Wil je meekijken hier in de studio? Dat kan: radio1.nl en dan klik je op de webcam. Stouden staan. Nou, misschien een pinkpop wel maar niet op lowlands denk ik. Maroon 5 won't go home without you. Zo meteen rond half tien gaan we weer naar Egypte voor een laatste update over uh, het drama daar met alle doden in het voetbalstadion. Maar eerst uh, heel wat anders. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Namelijk Ronald van der Geer bij AZG Triple V. Precies En GTVV heeft toch maar mooi een goal gemaakt tegen AZ. En AZ inmiddels ook. Dus het staat 1-1 na 34 minuten. Daarna is het wel een richtingsverkeer geweest. En uh, hebben de profs uit uh, Alkmaar tal van mogelijkheden gekregen. Om die voorsprong groter te maken. Misschien komt hij er dan nu. Berends? Nee, weer niet. Oog in oog met uh, keeper Jansen. En dan is er ook uh, gefloten voor een overtreding. Schijzer van Weger heeft een overtreding van Berends gezien. Op diezelfde keeper Jansen. Die dus zo de fout in ging bij de goal van Martens. Vrije trap vanaf de rechterkant. Maar voor de rest toch echt uh, zijn mannetje wel staat hoor. In die uh, goal bij de topklasser. en tal van mogelijkheden eruit heeft gehaald... voor Berends, voor Benschop, voor Martens. En zo is AZ eigenlijk steeds weer... in dat grasomgebied van GVVV te vinden. Maar Jansen, steeds de reddende man. Nu ziet hij dat een schot van Maher voorlangs gaat. Het zorgt er dan ook ook voor, deze stand. 1-1, na 34 minuten dat er een bepaalde sfeer in het stadion is. Want er zijn er nog wat gekomen, hoor, uit Veenendaal. Er zijn 29 bussen afgereisd. Er zaten 2000 supporters in. Er zijn er nog 500 op eigen gelegenheid gekomen Die zijn nu allemaal tegen elkaar aan gaan staan in het vak. Achter die doelman Jansen. En zien dus tot nu toe dat GVVV het, ja, het wel lastig heeft. Maar wel gewoon via de oudste man op het veld. Dennis van Megenburg op een 1-0 voorsprong kwam. Man die al jarenlang in de top van het amateurvoetbal speelt. Ootjes verloren met Bennekom. Met 10-0 van ditzelfde AZ. Maar nu de goal van zijn leven maakte. En dat ook nog eens live op televisie. Wat wil je nog meer als je in de nadagen van je carrière bent? AZ wil maar één ding. Dat is zo snel mogelijk deze wedstrijd in de tas hebben. En daar heeft het het toch lastig mee. Het komt dus wel in dat strafsomgebied. Maar het komt maar langs die keeper. En nu komt Pauls als hij een aanval opzet over de linkerkant. Niet langs de rechtsachter. Dat is Rodney Hofman. Moet wel een corner weggeven. En we zitten al aan de tiende corner van AZ in deze wedstrijd. En dat na 36 minuten. En deze zal door Elm getrapt worden vanaf de linkerkant. Iedereen natuurlijk mee. Hoewel niet iedereen. AZ houdt in elk geval. Marcel is nog wel achter. En ik geloof dat ook er achterin blijft als die bal komt bij de tweede paal. Maar ik heb hem vaak genoemd. Jansen de Kieper, 22 jaar van GVVV, pakt die bal en trapt hem maar weer eens richting de helft van AZ. Het is één richtingsverkeer, het is 1-1, na 36 minuten. Ronald, tot straks. Het is woensdag en dan hebben we het altijd over reizen met uiteraard Floortje Dessing. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Um, we hebben het vanavond over hele, een hele bijzondere manier van reizen. Lijkt mij fantastisch om te doen. Nou, een soort van cruise, maar dan op een hele andere manier. Ja, we hebben het over uh, reizen per vrachtschip. Dat klinkt misschien niet zo heel aantrekkelijk voor sommige mensen. Maar dat is wel een hele bijzondere manier van, uh, van jezelf vervoeren en eigenlijk uh, van de wereld bekijken. En aan een uh, ja, dan een vrachtschip, zo'n mega-containerschip bijvoorbeeld. Ja, nou, ze hoeven niet altijd zo ongelooflijk groot te zijn. Die heb je zeker. Hè? Um, je, je kan met van die enorme leeuwen van schepen kun je de hele wereld rond. Mm -hmm. Maar um, we hebben het ook al over uh, ja, kleinere schepen. Ik heb zelf een reis gemaakt over de Zwarte Zee. Van, uh, van de Oekraïne naar de overkant, naar Georgië. Dat was ook met een vrachtschip. Uh, ik heb ook met een uh, vrachtschip over de Kaspische Zee gereisd. En dat was een klein schip. Dat was niet groot. Dat, dat was om, om mensen te vervoeren, maar vooral goederen naar de overkant. Ja. En dat kon je gewoon makkelijk belopen, zeg maar. En het idee is, neem ik aan, dat je, waarom zou je dat doen? Omdat dat schip gaat toch al? Ja. En dan kan je voor weinig mee, bijvoorbeeld. Ja, de, de, de, de vrachtschepen die hebben uh, natuurlijk uh, voor 99% lading bij zich... Maar de rederijen zien er de laatste tijd steeds maar heil in... om ook wat plaatsjes te reserveren voor, um, voor betalende passagiers. Ja. Uh, je betaalt in principe uh, niet zo gek veel... Maar um, het levert toch wat extra's op voor de bemanning. En het is ook nog eens leuk voor ze... dat ze gewoon wat verse gezichten aan boord hebben, zeg maar. Ja. Maar niet te veel, want ze vinden het ook weer vervelend... als ze enorme groepen bij zich hebben waar ze voor moeten gaan zorgen. Dus het zijn vaak kleine gezelschappen die op die boten meereizen. Maar en hoe regelde jij dat dan? bij de, uh, Nou, de... Ik, ik heb, uh, de, de Kaspische Zee en de Zwarte Zee hebben we gewoon geregeld... Uh, Heel omslachtig hoor, maar dat via internet vonden we uiteindelijk een bedrijf die kaartjes verkocht, want ik was een lange reis aan het maken van Nederland naar Bhutan. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een reis gemaakt... met een vrachtschip van Ile de La Réunion. Dat ligt in de buurt van uh, Zuid-Afrika. Helemaal naar de, de Frans-Antarctische eilanden. Dat is een reis van een maand. Dan een bezoekje Kerguelen, Amsterdam-eiland en Crozet-eiland. Mm -hmm. En uh, die dat schip bevoorraadt die drie eilandjes. Want daar wonen ongeveer 100 mensen op in totaal. Op zo'n 5000 kilometer van de bewoonde wereld. Uh, en daar is een, een bureau van, van de Franse overheid... die gewoon die reis organiseert. En dan kun je gewoon uh, mailen, bellen en dan een kaartje kopen... Ja. Dus als je dat leuk vindt, je moet gewoon een beetje gaan googlen. Want je kan natuurlijk niet... Een, het is niet een soort kaasreizen achter. Nee, het is, niet, nee, gewoon, het is nee. niet customized. Maar er is in Nederland wel één bedrijf in de Muiden... die uh, cargo-reizen aanbieden. En bij hun kun je wel echt arrangementen boeken... dat je op nou, alle mogelijke routes mee kan varen met zo'n schip. Hm. Wat is er leuk aan... Nou, wat ik er heel erg leuk aan vind... is het feit dat je uh, eigenlijk een beetje, een beetje bemanningslid bent. Je hoeft niks te doen. Maar je loopt wel mee, je staat ook op de brug. Je kijkt mee, je, je, je eet soms mee met de bemanning. Dus je bent absoluut niet... Kijk, ik heb een hekel aan cruiseschepen en dan met z'n allen, met z'n duizenden in de reis staan ja. voor het buffet. Daar hou ik niet van. En ik denk dat er best wel wat meer mensen zijn die dat hebben. Dus als je toch zo'n mooie, lange bootreis wil maken... en je wil niet customized in zo'n boot geduwd worden... en dan uh, al diezelfde routes afvaren... Dan is het ideaal om met zo'n uh, vrachtschip oh. mee te gaan. Het is ook een hele mooie manier van reizen. want je langzaam gaat. Dat ja, dat dacht ik ook. Oh, dat je is bent fantastisch. U, ja. ja, je bent acht dagen of zo bezig. of zes dagen, zoiets, zeven naar, naar Amerika. Ja, hoe, wie, doet nou, wie neemt daar nou nog de tijd voor? Normaal stap in het vliegtuig zijn we er in zeven uur. Ja. En Het is dus echt, je bent echt onderweg. Je komt echt ergens aan. Dat is heel mooi. Meneer Buisma, goedenavond. Goedenavond. Ja, u, u doet dat uh, met enige regelmaat, zo'n zo tour, ja. of ja, een cruise moet ik eigenlijk zeggen, op een vrachtschip. Ja. Um, wat was uw mooiste reis? Oh, wat is de mooiste reis? Toe, ik heb er verschillende gemaakt. Nou, Caribbean is altijd erg mooi natuurlijk. Zuid-Amerika bijvoorbeeld is ook zitterend mooi. Ja, en, en vanaf waar, naar waar ging u dan? Uh, ja, diverse eilanden, dat hangt er van de vracht af, wat ik mm. net gehoord heb. Dat hangt van de vracht af. Dus ja. je doet in ieder geval, op zo'n reis doet er gemiddeld altijd wel een stuk of vijf, zes eilanden aan. En, en dan zit u daar aan boord van een vrachtschip met de bemanning. Wat doet u dan de hele dag, vraag ik me af? Um, op, me, op de meeste schepen is, is een bibliotheek, dat is een, op de grootste schepen. Een bibliotheek bibliotheek. In, op een vrachtschip? Ja, een bibliotheek, er is een zwembad, er is een sauna, er is een, een fitnessruimte. Uh, ja, je wordt helemaal opgenomen in zo'n kring. Het is, erg ja, het, het is heel plezierig, het is heel ontspannend. Ja, en maar al die, die faciliteiten die u net noemt, die zijn eigenlijk gewoon voor de bemanning. Maar dan mag je dan als, ja, als mag je passagier... Gewoon. Ja, kan passagiers kunnen daar gewoon gebruik van maken. Ja, ja. ja dat is... Uh, ja, ja, accommodatie is uitstekend. ruime vooral op die megaschepen, ruime hutten, vaak zelfs suites... Dus, maar u moet wel bij tijd boeken. Het is niet zoiets hoor dat doen we even volgende maand. Je moet het minstens voor die grote reizen moet je een half jaar tot een jaar van tevoren boeken. Zo. Maar ja. nogmaals, je moet jezelf wel kunnen amuseren op zo'n schip. Het is niet uh, wat ik net hoorde, dus dat je aan mass uh, geamuseerd wordt door allerlei nee. mensen. Nee, dat nee. is het beslist niet. Je moet jezelf kunnen amuseren daarbij moet je gezond zijn. Uh, je hebt ook voor die lange reizen een, een, een, een dokters attest nodig dat ja. je er weg van leven verleden bent en geen ziektes hebt. Dus er komt nog wel even iets bij ja. kijken. Wat was voor u de reden om voor het eerst zo'n zo'n reis te gaan maken? Ja, ik hou ook niet zo van dat massale gedoe. He, dat je, wat ik net hoorde, dat je met aan bij een buffet staat. Het is, je beleeft het zo. Je komt aan, je vertrekt. Het is, het is een hele bijzondere het, het, het, atmosfeer. Het gaat echt om de reis, hè? Niet ja, het gaat bestemming. echt om de reis. Maar ja. je hebt in die havens ook tijd om, uh, om wat rond te kijken en wat te zien. En wat was uw eerste reis precies? Mijn eerste, oh god, mijn eerste reis. Met een vrachtje van de Holland-Amerika-lijn. Terug van de Gulfports naar Rotterdam. Op de Andijk. Ja, dat is al wel een tijdje terug, waarschijnlijk. Dat is een heel tijdje terug. Dat was uh, ja, eind 50-jaren. Fantastisch. <laughs> ja. Ja. En nou be begreep ik dat uh, u ook wel eens, want u heeft enorm veel reizen gemaakt, dat u ook wel eens last heeft gehad van piraten. Ja, inderdaad, eentje last van piraten. Het is allemaal goed gegaan. Maar waar was dat? Dat was tussen Straat daar als ik het goed heb, tussen Sumatra en Java. Net daarin, die, daar, nou, we waren dus steen op afstand van, de, van, de, van de, het eiland van de Krakatau... waren we af. Ja. En uh, daar kwamen een paar kerels aan boord. Um, ze vliegen direct naar de hut van de kapitein. waar dus een kluis met, de nodige, met het nodige geld erin. Ja. En eigenlijk het enige wat ze meegenomen hebben was uh, 500 dollar. En uh, uh, hoe heet het? Uh, verrekijker. En uh, ik geloof zo'n zo, zo, zo DVD's uh, speelding. En, uh, fijn. Maar het mooiste vond ik dat ze met een hele dikke parka van boord gingen. In de tropen. <lacht> <lacht> en wat deed u toen dat gebeurde? Nou, wij zaten in de salon. En we hebben gewoon de deur slot gedaan, het licht uit gedaan. En, onder de tafel. Uh, ja, en toen maar rustig zitten, te wachten. Ik had een, een, een klein zeegringetje van mijn moeder op. Heb ik als een blikje in een koffiepot gegooid. <laughs> ik denk, als ze binnenkomen, is die te meester niet weg. Ja, maar ja. ze zijn er niet gekomen. Maar ja, tegenwoordig, wat je zo hoort en leest, is het zo uh, erg. Dan vooral bij Somalië. Dat er zijn gewoon verschillende rederijen Die nemen op dat traject ook geen passagiers mee. Dus dan kun je pas in, in Singapore of weet ik waar, kun je dus pas aan boord komen. Je moet ook een ding tekenen in een gebied waar je dus door kan piraterij is... dat je dus niet, ook al kom je de leven af... dat je zo'n maatschappij niet gaat claimen of van alles en nog ja, wat. Ja, ja. Even tot slot, meneer Buisma. Even ja. altijd zo'n vragen van huishoudelijke aard... maar willen de mensen toch weten... Kunt u, heeft u enige indicatie van wat dat dan kost... als je misschien drie weken met zo'n vrachtschip meegaat? Zo'n drie weken... Uh, gemiddeld moet je rekenen dat het zo tussen de 80 en de 100 euro per, per dag is... Allemaal maaltijden thee, koffie, koekjes, de hele rattenplanten erbij in. Meneer Buisman, u leidt een avontuurlijk leven, zou te horen. Ja. Ja, ho ho de... hoe oud bent u, als ik vraag maar? Ik sta op punt om richting Amazone te gaan met een vrachtje, met een Frans vrachtje vanuit Rotterdam. En dan hoop ik mijn 77ste verjaardag te vieren. Zo, kijk. Fantastisch, nou alvast gefeliciteerd. Dank u. Zo word ik ook oud. In ieder geval Floortje en ik hoop het ook. Op Wij sluiten ons daarbij aan. Goed zo. Meneer Buisman, heel veel plezier in de Amazone en met uw verjaardag. Ja, dank, u. dank u. wel. En nog vele goede reizen. Nog. Ja, dank, dank u wel. Dag. Dag. Flortje, tot volgende week. Tot volgende week. Radio 1, het NOS Journaal. Van 1 over half 10 met Freddy Mantijn.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 Volgens tv-zender Al Jazeera komt geweld bij voetbalwedstrijden in Egypte steeds vaker voor. Volgens het station is er sinds de revolutie minder politie beschikbaar om de orde te handhaven. Dat is het belangrijkste nieuws op dit moment. Zometeen praten we door over Egypte, over de rellen daar. Maar eerst uh, Roland van der Geer, AZG Triple V. Het uh, is nog altijd 1-1, slag van rust. We zitten inmiddels in de extra tijd van uh, de wedstrijd als er nog een corner genomen mag worden door Elm. Maar daar komt niks uit zoals eigenlijk uit elke aanval van AZ niks komt. Men komt veel in de buurt van G2V, Oftewel GVVV uit Veenendaal. Maar uh, elke keer of staat de keeper in de weg, wordt in de gelegenheid gesteld om te redden. Of het is uh, hopeloos falen van uh, de aanvallers uh, van uh, AZ. AZ is natuurlijk veel beter. Moest een 1-0 achterstand wegwerken via Dennis van Wegenburg. Kan via Martens op 1-1. Maar daar is het tot nu toe in, bij de rust bij gebleven. Radio 1 PNN today. Willemijn Veenhoven. Zometeen zijn Jan Smeets en Erik van Eerdenburg te gast. Jan is natuurlijk de baas van Pingpop en Erik van Lowlands. Het is namelijk topdrukte achter de schermen bij deze festivals. Uh, Erik van Lowlands, welke band heb jij vandaag binnengesleept? Uh, nou... Uh, we, we hebben net een paar bands bekendgemaakt. Uh, Blauw, Zoen, Feist, Anne Brun. En, en, en je... de grote namen moeten nog komen. Maar ja. we zitten er tegen een paar aan te hikken. Ik hoop dat we het nog voor zaterdag bekend kunnen maken. maar Er moet iemand een handtekening zetten die of in een studio zit of ergens aan een zwembad zit vakantie te vieren. We weten het niet, maar het duurt langer dan we hadden gehoopt. Dus je bent dan de hele dag aan het bellen en nou ja, probeert het voor elkaar te krijgen? Een aantal mensen die in mijn organisatie werken, ja. Ja, ja nee, natuurlijk, dat delegeer je. Dat begrijp ja. ik. Uh, Jan Smeets uh, van uh, Pinkpop, um, hebben ook een spannende dag vandaag? Nee, vandaag was het geen spannende dag. Niet. Nee? nee, want de mensen die, ik, die voor mij moeten werken, die zitten in Los Angeles. Ik werd een uur geleden nog gebeld. Toen zaten ze lekker te ontbijten. Ze ah. hebben eigenlijk alleen maar gepraat over Pinkpop Classic. Heel raar genoeg. Ja. Straks gaan we, zo meteen gaan we het hebben over de drukste die er wel degelijk bij jullie is. Misschien dan niet bij alle twee vandaag, maar dit is wel de drukste periode. Uh, Milo, en bij een van jullie te horen te zien? Ik, uh, ik, ik, ik weet nog van niks. ja dus. Bij... Ah, ja, dus. <laughs> <laughs> ja, dus. Uh, hm. En bij jou, Jan? Nee, ik kan zeker zeggen dat hij niet op de lijst staat. Ook niet op de shortlist. Nee. nee. Nou, wij gaan hem lekker wel draaien. Tot zo, heren. Milo, one of it. You came over Like a midnight appetite Nobody believes me now I ran across and thousand people on my way, on my way, on my way out. One of it, two of it. One of it, we'll really make the most of it. You love it. One of it, two of it. One of it, we'll really make the most of it. You love it. You left me out. why would you believe me now? I'm only trying to protect my point of view, I won't you to let me in. Wanna Hallo, one of it. PNN Today. Willemijn Veenhoven. gaan we naar het nieuws over Egypte. Jos Strenghold, goedenavond. Goedenavond. Ah, we hadden jou uh, vorige uur ook al aan de telefoon vanuit Cairo. Jij volgt daar het nieuws uh, van die voetbalwedstrijd uh, op de voet. Inmiddels, ja. uh, ho hoeveel doden inmiddels? Ja, het, het laatste wat ik hoorde was 76 doden en 180 zwaar en dan nog een 800 lichter gewonden. Ja, ja. Ja, en het geval is, hè, we hebben het natuurlijk al eerder even over gehad, je hoort het net in het nieuws ook, supporters van het winnende team gingen in de fans van de tegenpartij te lijf. Uh, ik heb de beelden gezien van honderden mensen die tegelijk uh, het veld opstormden. Um, wat is het laatste nieuws bij jou in Egypte? Ja, er worden allerlei samenzweringstheorieën nu rondgestrooid uh, via alle media. Uh, uh, een van, die was wel interessant, is, uh, die zegt... Ja, bij al die wedstrijden zit altijd de gouverneur van de stad... en altijd de hoofd van de politie in het stadion. Maar waarom deze keer juist niet? En dus er wordt hevig ge ge gedacht hier dat misschien de overheid... of delen van de overheid hier wel achter zitten. Ja. En heel eigenaardig is dat bijvoorbeeld op de website van de moslimbroederschap... een van de topmannen van de broederschap uh, net gezegd heeft... dat hij het, uh, de legertop, die het, de, de dictatuur die het land regeert... En de politie volledig verantwoordelijk houdt voor dit drama. En het is nog interessanter om te weten dat aanhangers van, de, van het team dat uh, zo werd aangevallen... dat die zijn gaan demonstreren bij hun eigen clubgebouw, ook tegen het leger. Want er zijn toch heel veel mensen die denken dat daar het probleem zit. Ja, nou, nou, nou, nou zei jij vorige uur bij ons van ja, allerlei theorieën. En eentje daarvan is dat de, de club die is aangevallen... dat is nogal een, een, een politieke club. En die stonden aan ja. de kant van de demonstranten die Mubarak hebben verjaagd. Ja. Dus wellicht zouden de, de aanvallers... Ja, dat daaronder mensen van de regering zich zouden hebben begeven Of in ieder geval uh, nou ja, dat aanhangers, dat, dat aanhangers van daarvan. Dat soort gedachten leven in elk geval bij die mensen zelf. Ja. En vandaar dus dat ze hier in Cairo bij hun clubhuis tegen het leger gingen ging demonstreren. Ongetwijfeld omdat ze ervan uitgaan dat het leger zelf rechtstreeks opdracht heeft gegeven. Ja, ja, tot, uh, tot, deze, tot deze rellen. Tot deze rellen. Of, en en zegt dus wellicht, wat jij in het uh, vorige uur zei. Onder die supporters van de Winnende Club heeft begeven. Om, om dat een nou ja, beetje, dat, een dat, beetje dat, op te hitsen. Dat is het, het gedachteleven hier enorm is bij allerlei lui. Ja. Wie, wie zal dat zeggen? Ja. Nee, ik, ik leg het nog even uit voor de luisteraars, die natuurlijk nu pas inschakelen. Ja. Dus maar goed, dat zijn allemaal theorieën. Dat laten we daar duidelijk over zijn. Ja. Um, we hebben net hoorden we ook in het nieuws van Freddy. Van uh, de, de, de hele rare verhalen van mensen die zelfs tot in de kleedkamers achterna werden gezeten. Wat kan jij daarover vertellen? Ja, ik begreep zelfs het, het, het, het verliezende voetbalteam... en veel van hun supporters gewoon werden opgesloten in de kleedkamers. Uh, en, en de politie stond erbij en keek ernaar en deed helemaal niets. En dat, dat geeft aan, aan veel mensen hier ook wel extra aanleiding... om te zeggen wat, wat is er aan de hand, wat is er gebeurd. Ja. En ik, ook de overheid hier voelt wel aan dat het dat moet gebeuren. Vandaar dat het parlement morgen in spoedzitting bij elkaar komt... om over dit geval te gaan praten. Ja, ik lees nu netwerk ik zit een beetje half, met een half oog internet te kijken. Op de site van de BBC zeggen ze... Misschien wel um, dat ze bang zijn dat er meer dan duizend doden zijn gevallen. Doden? Nou, ja, het <lacht> niet weg. Nee, sorry, al. ik lees het verkeerd. Nee, nee, nee, ik lees het verkeerd. De de, de, okay. de, de dodengetal kan nog steeds omhoog gaan en uh, gewonden kunnen ook nog steeds stijgen. Dat heb jij ook al gezegd ja. dat er meer dan wellicht meer dan duizend zijn. Um, ja. Nou, gaan er ook uh, de, wat jij zegt, de verhalen van de dat de politie en het leger zich op dit moment mee bemoeien? Wat zijn daar nou precies de aanwijzingen voor? Ja, dat, wat, wat kan je aanwijzingen noemen? Mensen zien hier aanwijzingen in, alle, in, allerlei, in allerlei zaken. Een van de problemen waar we al jaren mee kampen is dat de politie in wezen van het straatbeeld is verdwenen. De politie is er gewoon niet. Ja. Uh, en, en ook het leger heeft deze week de noodtoestand min of meer ingetrokken, naar ze zeggen. Uh, en er wordt nu ook wat gezegd van ja, dit is dan voor het leger en voor de politie weer een mooie reden om te zeggen. Zie je wel, jullie hebben ons nodig. Hey. Uh, wij, wij moeten weer duidelijker aanwezig zijn in de samenleving. Ja, want maar dat... goed, niemand weet werkelijk wat hier aan de hand is. En misschien moet je wel zeggen: ja, misschien waren dit gewone supportersrellen. Uh, maar dan wel in een situatie van grote onbalans in het land van het, af, in het hele afgelopen jaar, uh. waarbij mensen werkelijk een beetje op, op, op hol zijn geslagen. Want ik neem aan dat Egypte niet vaak dit soort supportersgeweld heeft meegemaakt, mag ik ook? Nou, meestal, sterker nog, meestal als je naar voetbalwedstrijden kijkt hier, dan zie je dat er, er 5000 politiemannen in het stadion zitten, of, of soldaten, want die krijgen allemaal gratis kaartjes. Uh, om hun uh, beroerde salaris een beetje aan te vullen. Mm -hmm. Dus bijna altijd zie je dat een groot deel van, de, van het stadion. door dat soort lui gevuld wordt. En die zijn er nu niet. Uh, en die krijgen nu de schuld van, uh, ja, van dit soort hellen. Ja. Goed, we blijven het nieuws volgen hier natuurlijk ook op, uh, op Radio 1. Dankjewel, Jos Trengholt. Vanuit ja, Rijeren. I'm not afraid of tem golden Hey, nu zeg ik het verkeerd: Golden Years, Glory Days of andersom. Uh, wel eens bij jou gestaan, Erik? Of ja, Lowlands? Ja, ja, zeker. Meerdere ja. malen, denk ik. Hè? Uh, volgens mij was het één keer normaal. Want zo Eén lang keer. is hij nog niet around, toch? Nee, ja, ja, volgens mij maar één keer. Ja. En bij jou, Jans Smeets van Pinkpop? Ja, ook. Vorig jaar ook. Een ja. ja. arrivé is hij inmiddels Tim Knol. Ja, en dan denk je: waarom heb ik deze heren in de studio? Nou, de zomer komt eraan. Tenminste uh, voor festivalliefhebbers dan. Want overmorgen alweer. Dan gaat Lowlands in de voorverkoop. En Pinkpop kan je over een maand alweer kopen. Er zijn al wat namen bekend bij beide festivals. Even een kleine compilatie. Je hoorde The Cure, Bruce Springsteen en Mumford Sans... die staan allemaal op Pinkpop en feist en Zeg ik het goed? feist of feist feist, feist ja. Yeah. En Blauw gek voor Lowlands. En dat kan je dus allemaal um, eind mei, uh, natuurlijk, Pinkpop, half augustus, Lowlands gaan zien. Dat je nog even. Maar voor de festival zelf, voor de mensen daar, is dit de drukste periode. Dit is het moment dat die grote ex binnengehaald moeten worden. Ja, hoe gaat het eraan toe Vroegen wij ons af? Achter de schermen van de bekendste festivals van Nederland. En daarom is hier Erik van Eerdenburg nog een keer van Lowlands. Hoi. En Jan Smeets uh, vanuit de studio in Limburg. Jan, nog een keer, goedenavond. Hoi. Oh. Kunnen jullie heren het eigenlijk een beetje met elkaar vinden? ja. We, we spreken elkaar regelmatig, ja. Ja, Jan, jij beaamt dat ook? Ja, ik, eh, volgens mij eh, hebben wij dezelfde programmacommissie, althans, snak genoeg. En uh, wordt daar goed overleg gepleegd. Geen, Heel goed. Geen dodelijke concurrentiestrijd, Jan? Nee hoor, eigenlijk niet. Nee, daar zitten we ook te ver Bovendien voor ja, wij openen het seizoen en beloven loren het sluiten het seizoen, dat is heel keurig. Ja, precies. Um, maar ja, de, de, de kaartjes gaan natuurlijk in de voorverkoop voor Lowlands aan zijn zaterdag. En dan zou ik denken, als ik jou was, Jan, dat is toch jammer... want wij zitten pas daarna, terwijl ons festival eerder is. Had jij niet liever qua voorverkoop ook voor Lowlands gezeten? Nee, ik heb het één keer gedaan. Ik ben, uh, twee jaar geleden ben ik op 1 december gestart uh, in verband met... Uh, eh, Rammstein, en dat was mij derma de tegenvallen dat ik gezegd heb... waarom heb ik nu in traditie doorbroken? Ik doe dat niet meer. Ik heb altijd twaalf weken vooraf, drie maanden vooraf... vond ik tijd zat. En ik had zo'n systeem hè, met presentatie in Paradiso... en ja. drie dagen later de start van de voorverkoop. En dat is altijd goed bevallen... Dat heb ik weer na die check van 1 december met Ramstein... heb ik dat toch maar weer terug aangepast. Want dat liep gewoon niet toen je zo vroeg begon. Nee, dat viel niet alleen voor ons. viel dat tegen, maar ook voor weg. We hadden allebei Ramstuin. En Ramstein dacht echt, we zijn met de vijf minuten uitverkocht. Wat Ramstein ook deed in Gelderdom, maar niet voor het festival. Dat is voor Pinkpop. Erik, zaterdag Loulins, dan... Denk ik van ja dat, dat begint per uh, zaterdag. Vorig jaar, ik moest even nadenken, was het volgens mij binnen twee uur uitverkocht. Klopt ja. Dat mag ik hopen, nu weer niet, hè? Want toen. Uh... Ja, kijk, ik hou er toch wel rekening mee. Ja. Uh, maar, maar, uh, bij, maar toen bij... was het vanwege dat BTW-gedoe ja. en dacht iedereen, ha, snel nog even 20 ja. euro binnenkastje. En... Ja, maar ik, ik weet niet of dat echt een reden uh, is dan om, om, om inderdaad uh, dat iedereen er onmiddellijk bovenop duikt. We hebben gewoon uh, eigenlijk. Van, het, van vroeger uit deden we er echt een half jaar over om die kaartjes te verkopen. Wij moesten ah. echt, echt heel erg aan de, aan, de, aan, de, aan de kaartverkoop trekken. Ja, maar dat is en, al lang. En, en niet meer op zo. reputatie is dat gewoon gegroeid, dat ja. het nu zo snel gaat. En ik denk. Ja, ik, ik denk toch dat het wel weer heel snel gaat. Of het echt zo snel gaat, weet ik niet. Maar, maar, maar de druk op de kaarten is hoog. Ja. Maar wat ik me afvraag... Ik ben zelf een, een die-hard Lowlands gaar. Ik koop al jaren kaartjes in een voorverkoop. Kan mij eerlijk gezegd niet zo heel veel of er nog wel of niet iets bekend is. Dat doen natuurlijk met mij vele duizenden mensen. Ja. Ik kan me voorstellen als directeur dat je denkt... Ja, dat vind ik, vind ik eigenlijk een beetje een belediging. Weet je, zit ik daar een beetje mijn best te doen en iedereen doet... maakt niet uit wat ik neerzet. Ja, maar dat, dat, dat laatste is dus echt niet waar. Kijk, je, je, moet, je bent zo goed als je laatste festival... En, en, en dus uh, kopen die mensen die dan blind zogenaamd een kaartje kopen een kaartje op vertrouwen en dus uh, voel ik die druk om, om een goed programma neer te zetten, juist extra hard dus jij denkt dat als ik één klote Lowlands excuse-le mo meemaak, dat ik het volgende jaar afhaak uh, ik denk, uh, ja dat denk ik wel ja. Ja. En daar ben ik in ieder geval ontzettend bang voor <laughs> ja, nou ja, dat zou kunnen inderdaad dat zou, dat, ik hou je spanning daarin um, dus ah een spookrijder. We gaan even naar de ANBB. Ja, sorry, ik moet jullie even onderbreken. Want op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam kom je een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer het traject. Rij je op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Dan kom je tussen Europort en het knooppunt Benelux een spookrijder tegemoet. Terug naar de heren Pinkpop en Lowlands. Um, Jan van Pinkpop, dit is, ik zei het net al in het begin... dit is de tijd om de grote bands binnen te slepen. Dit is de drukke periode voor jullie. Waarom is dat nu? Nou, het is eigenlijk ook toch wel eerder begonnen, hoor. We hebben in het najaar, krijg je dan toch al... berichten van de agenten uit Londen... Uh, welke groepen eigenlijk uh, een, een album gaan uitbrengen... en die dan van plan zijn op tournee te gaan. Nou, dan hebben wij contact met onze Duitse vrienden in Rock'em Ring. En mm -hmm. Rock'em uh, uh, uh, Rock Park heet dat daar. En dan weten wij zo'n beetje wat hun is aangeboden. En dan overleggen wij. En ja. dan krijgen wij de gouden tip. Uh, dan gaan twintigduizend pingpopgangers, die laten dan uh, ons weten... Drie namen noemen ze dan. dan, dan peuren wij in top 10 uit. En daar kijken wij toch wel heel serieus naar. En dan uh, gaat dat zo zijn eigen leven leiden. En ja. nogmaals, ik zeg altijd, het festivalseizoen, of een jaar bestaat er drie seizoenen hier. hebt voorseizoen met Pinkpop en, uh, en met wat uh, Hong'em Ring en uh, Spaanse festivals en ja. Portugees. Dan de middenriff, dat is met... Uh, uh, Rockberchter en, en Glastonbury, dit jaar toch wel niet. En het festival sluit af met Reading in Engeland en Lowlands in Nederland, zoiets ongeveer. Ja, ja, ja. Dus het, het, het is, het is een, een lange festivalperiode voor de liefhebber. Wat jij net zegt, jullie moeten natuurlijk veel samenwerken met andere grote festivals. Dat is de manier waarop je grote namen binnen, binnenhaalt, want die komen niet in hun eentje alleen maar even naar Pinkpop voor, voor één optreden. Um, en daarbij luister je veel naar wat het publiek wil. Vorig jaar, uh, toen was er veel gezeur over het feit dat je voor Coldplay ik geloof 1,3 miljoen had neergeteld. Neem je dat dan ook weer mee dit jaar in je overweging? Voor, voor, welke, voor welke band je boekt? Nou, ik zou je vertellen dat ik nooit verteld heb wat Coldplay kost. Dat is van gemaakt. Oké, rond een miljoen geloof ik. dat er een bedrag was met 6-0. Maar ik heb voor de rest nooit verteld. Dat is een ongeschreven wet okay. in onze business. Minimale niet dan. vertellen. Wat een, wat een groep krijgt. Ja. Spreken. Maar dat is, een, dat is volstrekt een eigen leven geleden. En ik kwam er me niet vanaf. Dus ik probeer daar dit jaar mee van te verschonen. Ja, maar goed, goed, minimaal miljoen. Maar neem je dan in gedachten mee van. Ja, daar was toch aardig wat gezeur over. De Christenunie zijn nog belachelijk veel te duur. In ieder geval, het, het ging erover. Denk je dan dit jaar van. Nou, dat moet dan toch uh, ietsje minder qua geld? Nee, dat, uh, dat is niet anders. Hoor. Ik bedoel, het ligt er toch aan wie dat is. En de sommige groepen die willen dat gewoon. Die maken in een, een, een rondje van tien festivals en die halen dan een bepaald bedrag op... Ja. Daar hangen veel mensen al vast. Hè? Je moet je voorstellen, een manager, een agent, een boekhouder, een accountant. Ja, nee, maar ik ik, ik moet... geloof best dat, dat, dat, dat wel of niet het bedrag uh, uh, dat, dat terecht is. Daar wil ik verder niet in mm. treden. Maar ik bedoel, bedoel meer, hou je, is dan commotie? Nou ja, hè, er wordt er over gepraat. Ik vraag me af of dat van invloed is op jouw programmering. Of jij daar iets mee doet. Nee, nee helemaal niet. Mensen nee, willen gewoon de... een goed programma. Ik... Ja, en ze willen gewoon een goed programma voor het kaartje wat ze kopen. Ja. En uh, omgekeerde was weer een beetje bij jou het geval, geloof ik. Uh, Erik, bij Lowlands er werd er vorig jaar gezegd... ja, er miste eigenlijk één grote headliner. Ja, nou dat vond ik zelf ook. en, en de, Kijk, je hebt jaren dat er heel veel op tour is... en je hebt jaren dat er wat minder op tour is. En het is meestal eigenlijk in het seizoen dat juni, juli... er komen echte grote aaa acten uh, zoals Bruce Springsteen en uh, de Hot Chili Peppers en dat soort. Die gaan die grote festivals af met... Dat ene grote podium waar, uh, waar 70.000 of 60.000 mensen voor kunnen staan. En dan heb je eigenlijk uh, in, het, in het naseizoen... heb je eigenlijk een, uh, een, een flink aantal festivals... die wat minder op de grote namen drijven. En, dus uh, zoals uh, jullie? Zoals ja, wij. Wij ja. hebben ook wel die grote namen nodig. Maar dat is dan toch nog wel weer een klasse kleiner dan Coldplay en de Red Hot Chili Peppers. En dat Heb soort je wel eens uh, een bepaald moment... Bedoel, het is nu spannend voor jullie, goed, het is misschien al een tijdje. Uh, er gaan natuurlijk wel eens dingen niet door. Is het wel eens op een bepaald moment, Erik, voor jou heel spannend geweest? Je dacht nou ja, maar... kijk, dat was vorig jaar. Dus toen hadden we eigenlijk dachten, nou, we zijn klaar. En toen viel de ene naar de andere tour viel toch uit... Zoals en, van en, wie? Nou, uh, Jurk ging niet door. Uh, Tool ging niet door. Ja. Uh, Arcade Fire ging niet door. En, en die hadden we eigenlijk allemaal op de lijst staan van. Nou, die, die, die zitten eigenlijk al in het bakkie. En uh, dan is er rond deze tijd. Is het toch spannend, omdat, je, omdat dan wordt er toch bepaald door die agenten en die managers van: krijgen we de tour rond? Uh, komt het album wel op tijd uit? Dat soort, dat soort overwegingen mm. spelen dan uh, mee. Ja. En, en dan besluiten toch vaak acts om toch niet te gaan toeren. En, en heb en, je wel eens slapeloze ja. nachten daarvan? Nou, slapeloze nacht is een groot woord, maar, maar ik, ik baalde wel flink van hoe het niet doorgaat. Ja, ja. ja, allemaal. Ja, <laughs> zweet, ja, op, de, zweet op de neus. De, ja. het, het jaar dat Prodigy uh, stond, niet zo lang geleden, dat was ook even spannend, toch? Voor jou? Ja, maar dat is ieder jaar wel. Uh, dus nu zitten we ook, we hadden eigenlijk al een bevestiging verwacht die we dan. En, nou, de agent zegt, het gaat gebeuren, het gaat gebeuren... Ja. maar ja, die handtekening staat er nog niet onder. Nou, dat vind ik toch spannend, ja. Kunnen jullie daar als persoonlijk als directeur, Jan, ook, ook echt invloed op uitoefenen? Jan, bel jij met een, ik weet niet hoe dat werkt, hoor, met een manager van een band van... luister, ik ben van Pinkpop, ik, ik ben Mr. Pinkpop, ik wil dit. Nou, ik bel eigenlijk maar met één persoon. Dat is de Godfather van de, de popke dat is Leon Raalmakers. Uh, die, uh, die kent de manager van Bruce Springsteen... En die kent de manager van Neil Young. En die kent gewoon al die gasten. Yeah. En eh, daar moet ik het meer van hebben. Dat is Old Boys Network, zoals het heet. En daar moet ik het meer van hebben dan rechtstreeks contact met, eh, noem maar wat, een, de agent hm. van The Cure. Die, die kom ik wel tegen op het AMC in Londen. Maar daar heb ik toch minder mee dan eh, met de man die het eigenlijk best wel beter kan dan ik. Ja. En, maar overigens, Bruce Springsteen, uh, die, is, uh, ongeveer, die heeft hij zelf opgebeld, toch? Van Jan, hallo, ik vond het vorig jaar zo leuk, ik wil weer. ik nou, ja, was echt zo, zo. <laughs> zeggen echt zo, het is echt gegaan. Het is echt aan mij uitgelegd. Er kwam een grote mop van Europa uh, en Bruce zei uh, tijdens de bespreking: It says I want to do first is print pop. Dus, uh, en dat, daar zijn ze mee begonnen. Niet gek. Eind mei, nee, half mei. Nee, eind mei. Eind mei natuurlijk. De 28ste, geloof ik. Klopt hey, dat? Hey, ja, ja, ja. dan ja. is Pinkpop weer. En dan uh, is Jan de grote man. En Erik van Eerdeburg, wanneer is het? 7, 14, 15, 16 uit mijn hoofd? 5, 15, uh, 17, 18, 19, geloof <laughs> ik. Dat hoor. Jan, weet jij het? Ja. ja, 17, 18, 19. Ja, de week, ja, de week voor de cursus. <laughs> ja. Hoe vaak ben jij er al geweest, Erik, op Lowland? Uh, nou, uh, ik, ben, ik heb er vier gemist. Uh, ik was de eerste vier en... jaar toen. Vier jaar was ik er niet. En toen uh, werd ik directeur. Dit wou ik alleen maar even vragen. Omdat ik dan heel stoer kon zeggen dat ik nog geen enkele keer heb gemist. Baas boven nou, baas. Ja. Nou, baas. Erik van Erdenburg, dankjewel. Jasmeet, okay. dank. Tot ziens. Rand van der Geer, AZ g V. Ja, we zitten inmiddels in de negende minuut van de tweede helft. De stand is nog altijd 1-1. Wonderbaarlijk genoeg, want er is nog altijd eenrichtingsverkeer. Er zijn tal van mogelijkheden geweest voor AZ om in de buurt te komen van de goal, Maar het wil maar niet lukken om een doelpunt te maken. En dus daarom nog altijd 1-1. Nu ook weer Berends die via een verdediger naschiet. 1-1 dus de stand. De partneralimentatie moet worden ingeperkt, dat is de stelling. Ik ben het volledig eens met het initiatiefvoorstel van de PVV. Ik vind het zo'n simpele redenering van die meneer van de PVV. Hij wordt als man gewoon op bijstandsniveau gezet. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Het gaat om gelijkheid tussen man en vrouw. En uw mening die telt. Hoe had die meneer het gedacht? Dan denk ik, man, man, man, het is een man die het zegt. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1.